De ijssalon in Goorle, Fratello, is voor de tweede keer belemmerd door de enorme kermisattractie in het centrum van Goorle. Ik heb uh, Ruud ja. van Geels aan de telefoon. Hallo Ruud. Hallo, goeiemiddag. Ja, in de krant stond het al hè. Verdrietig ben je niet, maar je bent nu onderhand wel een beetje kwaad geworden. Ja, ja, ja. Ik kan we wel zeggen. Ja. We hebben ons eigenlijk eh, de tweede keer op een rij eh, gefopt. Ja, inderdaad. Maar was het vorig jaar ook al het geval, hè? En toen zijn jouw dingen beloofd die nou eigenlijk niet waargemaakt zijn. Ja, klopt, exact. Vorig Verkel. jaar... Uh, ...zou er een... Uh, er komt iedere jaar uh, van de kermis komt er een evaluatiegesprek. En uh, dat dus is vorig jaar geweest. En ik zou daarin betrokken worden in het evaluatiegesprek. Want ze vonden dat vorig jaar... ...ja, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk uh, ook niet kunnen. Maar uh, toen hebben ze... Toen had ik te laat aan de bel getrokken en toen zeiden ze tegen mij dat ze het uh, niet meer konden veranderen. Dus uh, de indeling zoals je toen was, uh, dan moest ik het mee, uh, mee doen. Maar uh, toen hadden ze beloofd dat uh, 2017 anders zou gaan. En, uh, en ik zou uh, betrokken worden bij het evaluatiegesprek en uh, dit jaar zou het anders zijn... En uh, nou ben ik op uh, week of vier geleden ben ik zelf even naar het gemeentehuis geweest, want uh, ik wou toch wel even weten hoe dat zat. Ja. Maar ja, uh, yeah, op een verbazing, het was net al dezelfde tekening voor de dag werd gehaald, dus 2016. Dus uh, de kekenbalk staat weer op exact dezelfde plaats uh, die, die hij uh, vorig jaar innam en uh, Theo van der Heijden, de wethouder. die. Uh, die, uh, die zou mij vorig jaar uh, benaderen en die, daar heb ik niks meer van gehoord. En die goede uh, die man die neemt nou een houding in van uh, dat, uh, het is niet anders en het gaat weer zo gebeuren zoals dat nu. Als dat nu op papier staat en ik kan er niks aan doen. Maar uh, volgend jaar dan gaan we er iets aan doen dat er toch uh, allemaal een beetje leuker uitziet. Ja. Maar ja. Uh, die goede man, die weet ook altijd dat je volgend jaar niet meer op die stoel zit. Want volgend jaar komen er verkiezingen. En uh, dan in uh, maart zal die wellicht overgenomen worden door iemand anders. Dus ik, uh, ja, ik, ik heb er ook eerlijk gezegd uh, geen vertrouwen meer in dat het uh, dan goed komt. Nee, inderdaad. Ja, maar, uh, waar moeten wij aan denken doordat dit dus snel nou gebeurd is weer? Uh, betekent dat voor jou echt dat de inkomsten uh, drastisch naar beneden gaan? Ja, het is, uh, als je de situatie een beetje kent uh, bij de IJsselon, dan is het zo van, uh, ik, uh, het zicht, uh, zeker gezien uh, van het uh, kloosterplein, het is, eigenlijk, uh, het is eigenlijk heel weg, het zicht uh, op de ijsselom. dus uh, mensen van, die van buiten af komen, die, uh, yeah, die zien wellicht geen IJsselon. dus uh, ik, uh, ja, en heel het zicht is eigenlijk een de dus mensen die er buiten met ja, die wandelen gewoon door en die zullen geen ijsje pakken. Mensen uit Goorlen, ja, die, die zullen vrijgungig wel misschien in allerlei bochten dringen om bij ons te komen. Want dat moet gewoon, anders kunnen we niet komen. Het ja. is dus gewoon weer een uh, smal paadje. Was ze er heen komen, alleen het zicht, uh, die grote cakewalletje staat ervoor. Dus uh, het café, het uh, biljartcentrum en de daar yeah, worden eigenlijk minder of meer weer, uh, weer afgesloten van de kermis. Ja, inderdaad. En, uh, ik, ja. Zou het, uh, ja. Zou het misschien een optie zijn, hè? Ik, uh, ik gooi zo maar even een idee naar voren, want ik weet dat de gemeente Goorlo ook meeluistert, stel ze zouden bijvoorbeeld zeggen tegen jou van nou weet je wat, we zetten op de kermis gewoon een compleet ingerichte ijssalon neer uh, en die laten we door jou doen, je hoeft geen huur te betalen en jij gaat daar gewoon je inkomsten halen. Dat zou ja, toch eigenlijk een pleister op de wond zijn denk ik, of niet? Ja, de idee, maar het is ook naar voren gekomen en uh, schijnbaar staat er op uh, Oranjeplein uh, iemand die ijs verkoopt. Dus uh, er werd gelijk vandaag lastgebreken, want uh, ja, dat noemen ze dan uh, concurrentieding. En uh, ja, daar hoef ik niet aan te denken, want er is een staanplaats uh, die voor de gemeente Boor uh, geld opbrengt. En wij zijn uh, lokale ondernemers en wij moeten ons eigen dan maar uh, stikken In de ondergeschikte rol, zullen we maar zeggen. Ja, laatste vraag hoop voor volgend jaar, of heb je dat al opgegeven? Nee, nee, nee ik heb het uh, wat dat betreft wel uh, opgegeven. Ik, uh, ik, ik, ik merk gewoon, uh, als ik uh, daar op gemeentehuis zit, ik vragen wat ik wil, maar het is net al weg aan het doodpaard. Uh, ik heb het uh, wat dat betreft wel opgegeven. Oké. Okay. Het, zou, het zou anders zijn, als er dit jaar ook maar iets wat veranderingen zijn, in, in geweest zou zijn, dat ze, dat ze meegedacht zouden hebben en zo. Maar uh, nee, er is in enkel uh, in enkel teken geweest uh, dus men hebben willen helpen.